Tien uur, Freddy van met het NOS-journaal. De Verenigde Staten openen in mei al een nieuwe ambassade in Jeruzalem.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 Het weer minima vannacht tussen min 3 en min 6. Morgen vrij zonnig met wat sluierwolken en mogelijk in het noorden eerst wat lage bewolking. Het wordt morgen 2 tot 4 graden en er staat een koude noordoostenwind. Dit was het NOS-journaal.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 Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Beethoven 7e door de energieke dirigent Theodor Curensis en Musica Eterna op 10 april. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl Naast voordelige vluchten boekt u ook uw stedentrip op Vliegwinkel.nl Klaar met de donkere dagen in huis? Tijd om lichte lounge op de bank? Hou extra voordelig de lente in huis...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 Langs de Lijn en Omstreken, met Arno Vermeulen en Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er nog bijna 60 minuten met Olympische Spelen en nog een stuk nieuws voor hem. Met journalist Marijn de Vries, cultuurtheoloog Frank Bosman... en programma maker Jelte Sondij bespreken we onder andere cowboys en indianen. Het waarom, dat hoort u zo. En we blikken uiteraard vooruit op de mass start van morgen met Kramer en Verweij en op de finale curling bij de mannen. En zoals altijd beginnen we dit uur met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Er is een wedstrijd gespeeld in de eredivisie. FC Groningen-NAC eindigde in 1-1. Een eigen doelpunt van NAC-speler Marie. Voor Groningen scoorde tevreden. De achtste gouden medaille voor Nederland bij de winterspelen is een feit. Schaatser Kjalt Nuis was de snelste op de duizend meter... en dat betekende de evenaring van het recordaantal gouden medailles van vier jaar geleden. In Sochi vestigde Oranje toen nog een ander record, 24 medailles in totaal. Dat zal Nederland dit keer niet evenaren. Met nog twee dagen te gaan staat het totaal van Oranje op 18 eremetaal. Achtse goud, zes zilver en vier keer brons. PSV moet het zondag in de toppen tegen Feyenoord zonder Herving Lozano doen. De tuchtcommissie heeft de topscorer van PSV... een schorsing van vier wedstrijden opgelegd, waarvan één voorwaardelijk. De Mexicaan wordt bestraft vanwege het slaan van een tegenstander... in het duel met Herenveen. Lozano kan tegen de uitspraak in beroep gaan... maar is wel automatisch uitgesloten voor het duel met de Rotterdammers. Phil Bouwers heeft zijn ploeg Sunweb aan de eerste overwinning van het seizoen geholpen. De Duitse bleek na bestudering van de fotofinish de winnaar van de derde etappe van de ronde van Abu Dhabi. Het verschil met zijn landgenoot Marcel Kittel was minimaal. De Italiaan Elia Viviani, vierde in de daguitslag... blijft leider in het klassement. De loting voor de achtste finale van de Europa League... heeft twee, topduels, uh, twee topclubs moet ik zeggen, aan elkaar gekoppeld. AC Milan en Arsenal. Lazio Roma met Stefan de Vrij neemt het op... tegen het Oekraïnse Dynamo Kiev. Bas Dost zag het Tsjechische Pilsen uit de koker komen... als tegenstander van zijn Sporting Portugal. Memphis Depay en Kenny Teten gaan met Olympique Lyon... eerst op bezoek bij CSKA Moskou. De wedstrijden worden gespeeld op 8 en 15 maart. Edgar Davids gaat voor even aan de slag bij de KNVB. De 74-voudig international van de Nederlands elftal draait volgende maand als assistenttrainer mee bij het Belofte-elftal. Oranje onder 20 jaar. Het gaat om een eenmalige stage onder bondscoach Peter van der Veen. Komt de wedstrijd van de Belofte tegen Tsjechië op 27 maart. Hier te gast zijn Maaike Martens, Jelten Sondij, Marijn de Vries en Frank Bosman. Deze week werd bekend dat het parlement van IJsland... na het verbieden van vrouwenbesnijdenis... nu ook de besnijdenis van jongens wil gaan verbieden. Iemand die zich schuldig maakt aan het besnijden van een jongetje... maakt kans op zes jaar gevangenisstraf. De hoofdvraag die we ons stellen aan ons nieuwsforum... moet dit ook in Nederland worden ingevoerd? Frank Bosman, laten we met jou beginnen. Hoe kijk jij naar het besluit van de IJslandse regering? Nou, het, is het is heel ingewikkeld, omdat hier twee uh, grondrechten op elkaar uh, botsen. We hebben deze discussie ook in Nederland gehad al een aantal keren. Ook in het buitenland is die gevoerd, Duizend, in Duitsland en Frankrijk. En dat botsen twee grondrechten op elkaar. Het ene recht is het van ouders om hun kinderen in een bepaalde religieuze traditie groot te brengen. Inclusief de daarbij behorende rituelen. Anderzijds hebben we het recht uh, van het kind. Wat zeg maar beschermd moet worden tegen handelingen die ingaan tegen de lichamelijke integriteit zonder medische noodzaak wat je dus jongens, benijden, is, daaronder zou kunnen laten vallen. En wat wij in onze moderne samenleving heel erg moeilijk vinden. is als er twee fundamentele grondrechten op elkaar botsen. Ja, dat is hier om aan de mij hand. Als maar komt eraan, dat is heel ingewikkeld. Maar en de vraag aan jou was: wat vind jij ervan? Goed. Jij vond dat. Oh, ja. ik wilde gewoon even ah, zuchten. Je bent heel erg. Ja pikkerig om mijn oh, om mijn sorry. woord af te pakken ik vanavond. Dat is heel erg. Nou, dat zou fijn zijn. Nee, nee niet, dat ga ik uh, ook niet waarmaken. Wist ik? Maar nee, ik denk, zo... ga, jou, ga jou. Ja. ja, ja ik weet. heb wel een mening. Nou, <laughs> daar was ik ook helemaal niet bang voor. Nee, ik ben niet zo'n uh, voorstander van een overheid die zaken wil verbieden. En in dit geval kun je ook wel denken aan een soort tussenoplossing. In Duitsland mogen besnijdenissen alleen uitgevoerd worden door mensen die daarvoor zijn opgeleid, die daar. Uh, ja, door gecertificeerde personen. En, en ik weet niet of je nou per se een je voor nou. Nee, maar iemand hebt. met een medische opleiding, omdat. Ja, met een medische achtergrond. Ja. En nu ja. gebeurt het natuurlijk uh, ook vaak door religieuze leiders. Het niet altijd hygiënisch met alle gezondheidsrisico's. Ja, maar hoor. om nou. Althans, ik had vanmiddag hier een debat over geleid op de, op de radio. Ja? en Toen werd gezegd dat het inderdaad ja, in de jaren tachtig. Toen waren er chaotische tafereelen bij besnijdenissen, maar dat is allemaal wel geprofessionaliseerd tegenwoordig. Ik begrijp dat dit een van de argumenten is ook in IJsland om dit uh, te verbieden. Dat het niet altijd door professionals gebeurt. Uh, er zijn er maar twee, twee. En dat, 2000, jodan, dat uh, in IJsland. Dus we hebben het eigenlijk over. Zich aan het, aan het, aan het, aan het, aan het zicht onttrekken. Dus ja, ik vind in dit verband, uh, vind ik, ja, verbieden, jeetje, ja. Gaat ver. Gaat ik vind het een krankzinnig. Het is voor mij voor het eerst dat ik überhaupt daarover heb nagedacht, omdat ik dat vandaag heb gehoord. Ja, dat het daar bestaat. Ja, Marijn ook, ja. Maar uh, ja, ik, uh, ik denk dat dit nog zolang lang dit nodig is, omdat het binnen de traditie hoort. Dat dat uh, door, van mij mag dat doorgezet. Ik vind het zelf afschuwelijk. Persoonlijk vind ik besnijden is iets wat, wat alleen voor mijn gevoel voor hygiëne gebeuren, gebeurd hoeft te, of gedaan hoeft te worden. Verder niet. Maar dat is gewoon mijn mening. Ja. En voor de rest ben ik helemaal eens met dat het wel chirurgisch of in ieder geval met een heel snel moet gebeuren. Ja. Marijn? Ik ben ook niet van verbieden, maar dit mag wel verboden worden. Ja? Ja, ja. ik vind uh, dat je uh, op volwassen leeftijd. Uh, hier een goede beslissing over kunt nemen of je het wel of niet wil. Dus jij zegt, ik vind het recht op integriteit ja. van je lichaam. waarvan ik het belangrijk ben. Dan, dan uh, ja. Ja, ja, maar het is toch ook maar. Het is ook maar een klein stuk. Ik bedoel, het is niet dat je leven nou ophoudt. als je. Ja, maar daar gaat, je, gaat je vooruit, uh, daar gaat het niet om. Vooruit. Daar gaat het niet om. Waar is dan de grens? Nou, daar. Dat is... Ja, de daar is de grens. <laughs> bij de Natuurlijk, dat hoort bij traditie. Dat hoort bij. Dat, hoort ja, nou, maar bij dat vind ik minder belangrijk dan de, de lichamelijke integriteit van een kind. Of van een volwassene. Maar ik, ik, ik, ik, en als je dat het, graag ja, wil, dan beslis je daar toe als je 18 bent. Maar je kunt toch lichamelijke integriteit wel enorm oprekken uit zijn ze, uit ze, <laughs> verband? Ah, je dat bedoelt hier? dat we nu ook gaan verbieden dat kinderen gaatjes in de oren krijgen? Dat soort dingen. Uiteindelijk kun je natuurlijk alles verbieden. Kun je alles, licha lichamelijke integriteit is natuurlijk een, een hele grote term. En het gaat er hier gewoon om dat er even een klein stukje uh, voorhuid van wordt afgehaald. Nou, ja, nou jongens, als het maar hygiëne is en de professionals gebeurt, zou ik kijk, zeggen. Kijk, het is heel belangrijk denk ik om ook de discussie binnen de religieuze groeperingen zelf te volgen. Als je, dit, hm. dit speelt vooral binnen het jodendom en binnen de islam. En uh, zowel uh, binnen de islam ook nog eens een keertje uh, in het kader van meisjesbesnijden is. Want nog veel ingewikkelder wat is. Wat wel echt verboden is in Nederland. Zeker. En terecht, maar ook daar gaat het over. Je hebt, je hebt met besnijdenis, zowel jongens als vrouwen, besnijdenis vormen... waarin er slechts een prikje gegeven wordt om een druppel bloed uh, moet vloeien. En dat is het genoeg, tot en met zeker bij vrouwen natuurlijk... verminkingsachtige toestanden die men terecht in alle andere tijden moeten verbieden. Maar je ziet ook dat binnen die religieuze groepering... dus al een hele uh, ontwikkeling gaande is om het, om het verder te ritualiseren... waardoor zeg maar dat prikje alweer genoeg is... wat minder pijn doet dan bij wijze van spreken een oorbel... die sommige mensen hun kinderen op een uh, ja, tweede, tweede okay. oor jagen. Want je zegt net ook van waar, van waar houdt het op? Waar ligt de grenzen van die lichamelijke integriteit? Zegt die altijd tegen Marijn? Ja, en, maar je, je, kunt, je, kunt, je, kunt, je kunt ook zeggen... waar ligt die grens van een oprukkende overheid... die zich opdringt achter die voordeur... gaat bepalen hoe jij je kind opvoedt. En dat vind ik eigenlijk nog veel enger. Ja, maar ik, bij mij speelt ook mee... dat ik vind dat je zelf ook kiest voor een bepaald geloof. En nu kies je ouders ervoor. En loop jij je leven lang rond met een besneden pilemeus? Dank je wel. Dank je wel. poorden eindelijk. Goed zo. Ja. Maar het is een derde van de wereldbevolking, hè, geloof ik. Dus, en, en, en, of ja, op, is op die mijn, allemaal zo lijden. Nee, maar dit is leiden. mijn principiële idee over geloven. Ik vind dat je daar zelf voor kiest. Dus ik vind dat je zelf ook moet kiezen of je wel of niet besneden wordt. Oké. Okay. Ja, ja, Frank, jij schreef vandaag een column op de website van Radio 1 waarin je de vergelijking maakt tussen besnijdenis en abortus. Ik dacht dat je daarvan weg zou blijven. Oh, Mocht hm. mag ik, mag ik dat niet vragen? Nou ja, nu krijg ik waarschijnlijk weer 30 seconden, dan gaat het voetballen nee, weer verder. He? Nee, het dat is gestopt. Ik moet zeggen ja. wat je bedoelde. Nou, kijk, als het, als het argument is dat we jongensbesnijdenis zouden willen gaan verbieden. omdat je als ouder niet mag ingrijpen in de lichamelijke integriteit van kinderen. zonder dat daar een zeer zware medische noodzaak voor is. Als we dat met elkaar zouden beslissen... dan zouden we met diezelfde ogen... nog eens naar de Nederlandse abortuspraktijk moeten kijken. Want je zou kunnen beargumenteren... dat als een vrouw kiest voor het aborteren van haar kind... Dat het een redelijk zware ingreep in het leven van dat kind is. Met zeer zwaar sterkende gevolgen. Ja, dat zeg je eigenlijk tegen Marijn. Als ik een... Nou, nee, want dat is nou precies wat ik wil voorkomen. Wat okay. jij niet aan het doen. Want dan krijgen we hier. Een, krijgen we hier uh, uh, de wereld draait door het achtige tafereel. <lacht> en dat wil ik zeker voorkomen hier natuurlijk. Ben jij dan dol? Uh, ik... Nee, ik ben. Uh, ik ben uh, uh, Matthijs natuurlijk. Nee, okay. natuurlijk. Dus uh, het, gaat, het gaat mij erom. Als je het argument gaat gebruiken. Want dat wil ik doen. Ik wil geen discussie hier gaan, gaan voeren. Of wel of geen abortus moeten gaan doen. Dat is een andere discussie. Ja. wat ik wil laten zien, is dat uh, het argument van uh, de lichamelijke integriteit van het kind, als je dat ver genoeg doorvoert, hele vergaande consequenties ja. heeft in ons ethisch denken. En ik mag, mag het nu niet de reactie van Marijn vragen? Of mag nu wel? mag het wel. Nu mag het wel, mm. Marijn. Ja, ik, ik wil nu eigenlijk een heel genuanceerd verhaal gaan houden. Mag maar over. Ja, voetbal ja, ga mag gaat ook. zo gaan. Ja. Nee, is voetbal is afgelopen. Dan <lacht> hoef je niet meer voor te nee, zijn. Ja. Nou, ik, ik, ik wil één kort ding zeggen, dat is. Ja, ik, ik ben binnen geloof altijd zo dol op de symboliek. En dan denk ik, waarom kunnen je toch niet nog iets meer een symbolische vorm hiervoor vinden? He, in, in plaats van dat het echt ge, ge, ja, in, in gesneden moet worden. Maar ja, ja, dat zoals dat vanuit, wij gereformeerden vanuit... zeg maar, hebben, uh, je wordt gedoopt... en vervolgens bevestig je dat met een beleidenis. Waarom kan het niet ja, bij een besnijdenis ook zo? Ja, kijk, katholiek hebben dat ook, hè, dat noemen we dan vormsel. Ja. Maar kijk, het probleem is natuurlijk een klein beetje... waar ik al lang blij ben dat we van de abortus weg zijn... is nee, maar dat dan je dan dus als... Nee, daarom zeg ik het zelf maar. <laughs> dus als ouders... Kiezen natuurlijk een hele hoop voor hun kinderen. Ze kiezen niet alleen in welk geloof ze groot worden of in geen geloof. Ze kiezen de school, ze kiezen de uh, voetbalclub. voetbalclub, ze kiezen dus de, de hobby's. En natuurlijk, een kind mag daar enigszins in meepraten hoe ouder het wordt. Dus om nou te, te doen van alles mogen ouders voor hun kinderen beslissen. behalve in welk geloof ze opgevoed worden. want dat mogen ze pas doen als ze 18 is. vind ik een ook weer een nee, beetje Ja, maar dat mag kom. toch wel voor gekozen worden? Alleen die bevestiging. Ja, maar dat hebben ze met Jodem ook. heet een bar mitzwa. Wat zou, het probleem zijn, om te tot, wat zou het probleem zijn om te wachten tot 18 jaar? Ik bedoel, Het is eigenlijk een heel concreet... Omdat en... de overheid niet gaat beslissen wat gelovigen... Uh, binnen bepaalde grenzen, grenzen van de rechtsstaat natuurlijk... Uh, doen bij uh, het begin van hun leven. Dus een initiatieritueel aan het begin van het leven. Of nou een doopsel is of een besnijdenis. En wat ze doen op het moment van de bevestiging van die keuze die je ouders gemaakt hebben. Dat kan een beleidenis zijn, dat kan een vormsel zijn... of dat kan een bar slash mitzwa zijn. Ja, okay. alleen dit is onomkeerbaar en die andere voorbeelden niet. Nou, als je gaat kijken naar hoe gelovigen er zelf over nadenken... is een doopsel wat geen lichamelijke gevolgen achterlaat... net zo onomkeerbaar als uh, die besnijdenis. Alleen de seculieren in Nederland uh, uh, denken dat alleen lichamelijke zaken onomkeerbaar zijn. En wij gelovigen ja. hebben daar natuurlijk weer een iets wat tegendraadse mening over. Okay. Ik weet echt wel dat er veel waarde wordt gehecht aan de voorhuid hier. Ik wil nog even okay. op het abortusverhaal ingaan. Want nu heb ik een vraag voor jou. Uh, stel je voor een vrouw verkeerd in zo'n grote baresnood dat er gekozen moet worden tussen de vrouw en het kind? Kies voor de vrouw. Dat is in de, in de christelijke. Ja. Maar in jouw analogie... Klopt dat niet? Nee, want dan zou je kunnen zeggen dat uh, je moet gaan kiezen voor het, uh, het, het kleinste kwaad. Dat is de, het idee van de kleinste kwaad. Dus zelfs binnen de Rooms-Katholieke moraaltheologie... die niet erg als heel liberaal bekend staat uh, over het algemeen... is het idee dat als er het leven van de moeder in gevaar is... en de enige oplossing om die moeder te redden is uh, het kind te aborteren... met het risico dat het kind of de zekerheid dat het kind overlijdt... is dat ethisch uh, toegestaan omdat er een afweging gemaakt moet worden... tussen het belang van de moeder en het belang van, een, van het okay. kind. Ja, maar nu komen we inderdaad bij het punt waar ik het ja. over wil hebben. Yes. Ja. Het belang van de moeder kan ja. volgens mij zo groot zijn... dat zij zelf kiest voor uh, het laten weghalen van haar ongeboren... Ik wil niet ontkennen dat... Nou, ik het over. Ik wil, ik wil niet ontkennen <lacht> sorry hoor, dat er omstandigheden zijn... waar binnenin een abortus een ethisch aanvaardbaar alternatief kan zijn. Maar ik wil ook aandacht vragen voor het feit... dat er in Nederland een hele hoop abortussen plaatsvinden... waarvan ik me afvraag of het altijd alleen maar gebeurt... Uit uh, een noodsituatie. noodsituatie. Daar zou ik nou wel eens een keer okay. een lekkere, dikke discussie over hebben. Iemand hier nog over? Of zeggen we, dat is genoeg voor nu? Ja, die dikke discussie wil ik nog wel een keer. Ja, precies, maar ja! Die doen we dan een andere keer, want dat gaat niet meer over de besnijdenis. Vandaag maakte Tivoli Vredeburg in Utrecht bekend... de stop met het geven van kinderfeesten met als thema cowboys en indianen. Eerder dit jaar deed actiegroep De Grauwe Eeuw aangifte tegen dit soort feesten... omdat er sprake zou zijn van racistische stereotypering. Is dit terecht of gaat het wel heel ver? Jette, wat vind jij? Mijn eerste reflectie is dan gelijk om te, te denken: van god, waar bemoeien ze zich nou weer mee? En uh, gaan we weer verder met het betuttelen? Ik merk altijd bij mezelf, als je hier lang genoeg over doorredeneert. Um, uh, toch even naar mijn eigen situatie: ik woon zelf vlak bij de Admiraal de Ruiterweg. Uh, mm. En mijn eerste reactie was ook met het veranderen van straatnamen. Dat ik dacht: van ja, jongens, uh, laas er toch eens een keertje op. En een beetje recalcitrant word ik ook heel erg, nou, populistisch, word ik dan eventjes. Mm. Maar toch, als je met mensen in gesprek gaat die zich daar druk over maken, dan merk ik zelf dat hoe langer. Ik met deze mensen in gesprek ben, hoe meer ik hun kant op schuif. Ik begon zelf ook als een vervent uh, voorstander van Zwarte Piet. Het moet gewoon zo blijven. En ik zit inmiddels. naar mensen gesproken te hebben. Nou, die zich daardoor uh, toch gekwetst voelen of die, die, die, die, die dat, uh, zich door geraakt voelen. Ja, schuif ik wel op. Okay. Dus, ik, ja, dus ik denk dat, die, dat hier, hier goede beslissing is. van Tiefel Liever ja, Ik denk dat ik wel. Ja. Ja. ja, ik denk juist in het kader. Van, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde beeldrijm als hashtag uh, MeToo. Dat je dit ook nu allemaal achter elkaar krijgt. Het is geen toeval. Dus er moet gewoon uh, ook weer een streep uh, ingetrokken worden. Eén lijn. En jij zegt eigenlijk. ook terecht. Ja, ook al is, neemt het soms misschien de eerste spontaniteit of weet je, de onbevangene weg. Maar ik denk wel, ja, het uh, is nooit de bedoeling om met feestelijkheid mensen allemaal te kwetsen en mensen buiten te sluiten. Het moet wel bij elkaar gebracht worden. Ja, we kunnen natuurlijk allemaal straks overal gekwetst over zijn, hebben we nog weinig te feesten. Uh. Ja. Maar, maar, is, maar zou, zou jij je kinderen niet in, in Indiane of in cowboykleding uh, meer laten rondlopen? Nou, mijn dochter is helemaal gek van Frozen, dus dat dus heb ik het op die manier opgepakt. Uh, stel opgelost. dat Disney ooit uh, blijkt fout geweest te zijn. Uh, ooit. Ja, ja dat zou zo nou, me niet nou, verbazen. Disney dat is sowieso zich fout, is, uh, fout ja. hoor. Dus dat is ja, sowieso jouw die die argument, ik... Arno, is het argument van degene die nooit last heeft van dat gekwetst. Nee, het, het gaat natuurlijk om dat het is ongelooflijk interessante discussie, omdat we niet weten waar we de komende jaren daarin eindigen. We hebben begonnen met uh, Sinterklaas en nu is het uh, Indianen en cowboys waar we het uh, over hebben. Een sneeuwwitje ligt ook onder vuur. Vertel. Want, ja, want die, die prins, prins zij is buiten ja, bewustzijn, en die prins ja, die kust haar. Ja, maar, dat maar gaat dus al die uh, naar, sprookjes kust er op. niet, uh, volgens de originele Grimversie zit er dus dat appeltje in de keel. Ja. En de prins komt voorbij en die ziet een lijk liggen. En die denkt, nou, dat lijk kan geen nee zeggen. Dus hij pakt er zit... even flink en daardoor schiet, schiet een stukje het stukje appel uit de keel. Wordt ze wakker en happy end after all. Hoezo uh, zijn sprookjes alleen voor... Goed. <lacht> Frank, zou jij je kinderen nog een indianenpak aantrekken? Ik wilde vroeger altijd de indiaan zijn. Want ik las altijd Carol May. mag je tegenwoordig ook niet meer lezen. Otschetterend. Hartstikke fout allemaal. Maar ik vond die winnen toen echt veel stoerder... dan die, dan die domme, blanke, otschetterend. Dus ja, ik zou mezelf heel graag als indiaan verkleden. Maar ik durf het niet. Hmm. <lacht> Oké. <Okay. lacht> beter voor iedereen om dat niet te doen. jij nog een afwijkende mening of eens met de voorgesprekkers? Nee, ik heb niets toe te voegen dit keer. Oké. Okay. Ja, jammer. <lacht> ja. <lacht> Er wordt afronden gezegd op mijn oortelefoon. Dan gaan we dat maar doen. We gaan Niet meer naar Eurik, we gaan naar de muziek. Nou, dat gaat heel snel ineens. Ik schrik ervan. Maar ik moet nog even gaan zitten. Ja, ik moest even zitten. Ja, ja. Wil je nog iets zeggen? Nou ja, nee, de vraag die hier staat is... met welk nummer stuur je onze nieuwsforumleden weg? Dan weten ze ook meteen waar ze aan toe zijn. Uh, dit volgende nummer uh, heb ik geschreven. Namelijk, soms kom je iemand tegen in je leven... daar loop je dan de hele tijd heel intensief mee op... dat je denkt, dit is echt iets bijzonders. En dan opeens houdt dat weer op. Dat je denkt, wat was dat nou? Daar gaat dit lied over, vriendinnen. Zijn wij dan nooit echt vrienden? Op het graf van je omaatje gezet en ge. Wel, Maaike Martens, voordat je ons verlaat... ...waar kunnen we je de komende tijd bewonderen... ...buiten met 4,4 miljoen mensen de Luistermoeder, dus <laughs> muzikaal. Uh, deze zomer ga ik wat festivals doen met mijn band en uh, Wie blijft hier... ...mijn album daar spelen. En ik uh, tour rond uh, in kleine theaters met met Quisted. Dat is een soort uh, pubquiz, maar dan met live muziek. En dat presenteer ik en dat praat ik lekker aan elkaar... ...en ik zing mee en iedereen doet mee. Hartstikke mooi. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. En dat zeggen we eigenlijk ook tegen Jad Zonday... die had nog heel graag iets ja, wil zeggen. Ja, ik krijg boze whatsappjes. Want ik zei oh. namelijk net dat het Sneeuwwitje werd wakker gekust. Maar dat moet door natuurlijk een door een roosje zijn. Oh. Voor deze stop de tijd. Ik zet geen Joost. <laughs> Wel fijn dat je hier was. Dankjewel. Jad Zonday, Marijn de Vries. Dank dat je er was. En Frank Bosman, dank voor ja, ja. je komst. Goede reis naar huis allemaal. Er is een topper dit weekend in de eredivisie. En die gaat natuurlijk tussen landskampioen Feyenoord... en de huidige koploper PSV. Die wedstrijd is zondag in Rotterdam. Bij zowel Feyenoord als PSV hebben ze een bewogen week achter de rug. Bij Feyenoord gaat het veel over het opstootje op de training van Woensdag. Berghuis en Van Beek die elkaar in de haren vliegen. We zien het niet elke dag, maar volgens Van Persie gebeurt het wel regelmatig. Nou, ik had het net gemist. want Ik ging net uh, vijf minuten daarvoor ging ik al naar binnen... Dus ik heb het gemist. Ik heb het, uh, als ik heel eerlijk ben, wel teruggezien. En ja, door de jaren heen is dat eigenlijk. Dit soort dingetjes heb ik wel zien gebeuren door de jaren heen. Eigenlijk wel bij elke club, als ik het uh, mag zeggen. Is het eigenlijk altijd erg als het gebeurt, zoiets? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Het hangt ook van, ja, van de reactie af. Wat, wat, wat er daarna gebeurt. Uh, kijk, kijk, je hoopt natuurlijk dat zulke dingen niet gebeuren. Maar als het gebeurt, dan gaat het er wel om. Uh, uh, dat, je, dat je goed reageert. Maar, maar de reactie was goed. Uh, dus alle, alle ogen en, en de focus uh, is gewoon weer op zondag. Persconferentie vrijdag 23 februari. Ook op de persconferentie wordt erbij stilgestaan. of vindt trainer Van bronkorst, het knokpartijtje nauwelijks een issue. Ja, nou, het is natuurlijk, je, je weet dat er, uh, dat er in de training uh, soms uh, er vol uh, op gaat. En, zeker met een partij op het einde. En... Uh, dus ik zie, ik, ik zie het alleen maar uh, in dat, dat de jongens uh, strijd hebben en passie hebben om, om, om het trainingspartijtje te winnen. En uh, Dus in, in dat opzicht uh, moeten we het ook niet groter maken dan het is. Bij PSV is Lozano het verhaal. De Mexicaan is voor drie duels geschorst na zijn rode kaart van vorige week tegen Ereveen. Ja, een rode kaart. En voor wie? Volgens mij voor Lozano. Even kijken wat er gebeurd is. Lozano krijgt de bal. Ja, die slaat met ja. zijn rechterhandarm in het gezicht van Lucas Wouterberg. En dat betekent uh, rood. Goed gezien door Hichler. Het protest in Eindhoven heeft niet geholpen deze week. En dus is Lozano er zondag niet bij. Cocu daarover. Ja, ik, ik blijf het uh, zwaar gestraft vinden uh, voor het vergrijp. Maar ja, uiteindelijk uh, neem ik de beslissing niet met de commissie. En nou, nu moeten we gaan uh, overwegen wat we doen. Uh, maar daar hebben we nog even de tijd voor. We hebben jullie niet meer gehoord nadat dus zondag ook Huntelaar... een soortgelijke actie deed, maar <tossimus> extra zuur? Ja, je hoopt dat er consequent uh, gefloten en ingegrepen wordt... voor vergelijkbare situaties. Uh, kijk, ik, ik, ik vind het ook begrijpelijk... een scheidsrechter moet in een, in een fractie van een seconde een beslissing nemen. Uh, nou, heel vaak nemen ze goede beslissingen. En af en toe gaat het ook wel eens uh, een keer fout. Dat is allemaal menselijk. Alleen ja, als je dan in de wedstrijd eigenlijk indirect gestraft wordt... en daarna ook in andere gevallen niet... en niet alleen op één speciaal moment van hun te lijn te gaan... maar gewoon in algemene zin... ja, dan, dan word je eigenlijk als club dubbel gestraft. En uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is soms wel even moeilijk uh, als het jou overkomt. Terug naar Rotterdam en Van Persie. Twee goals maakt hij al sinds zijn terugkeer... en de vraag is of hij tegen PSV in de basis zal staan. Drie dagen later speelt Feyenoord namelijk de halve finale van de beker tegen Willem II. Wat zijn de plannen? Ja, die weet ik, de plannen. Ga je me vast ook vertellen nu? Nee. <laughs> nee, nee, nee, nee. Maar de plannen ben ik van op de hoogte. Ja. Kan je ook niet zeggen of je alles kan spelen? Uh, nee, dat is denk ik wel zo handig om dat eventjes binnen de kamers te houden. Nog. Even geduld hebben. Speciale gast trouwens bij de besloten training van Feyenoord vandaag was... bondscoach Ronald Koeman. Dat heeft de 34-jarige van Persie ook gezien. Ja, oogcontact. Vandaag, toevallig. En denk je dat je nog met hem gaat bellen of gaat kijken wat zijn plannen zijn? Ik heb geen idee. Ik laat het op me afkomen. Sta je ervoor open? Ja, sowieso vind ik, vind ik dat je altijd voor uh, oranje moet openstaan. Als uh, voetballer, dat heb ik wel vaker gezegd. Ik, ik ben ook reëel. Ik, ik weet ook uh, dat ik niet meer twintig uh, ben. Dus, dus ik laat het gewoon op me afkomen. Maar ja, openstaan moet je altijd voor oranje, vind ik. Dus tijd voor het NOS Nieuws. Freddy van Tijn. NPO Radio 1. De EU wil dat er per direct een wapenstilstand ingaat... in de streek rond Oost-Ghouta in Syrië. Ook moet er humanitaire hulp in het gebied worden toegelaten. Aanhoudende bombardementen en beschietingen... hebben de afgelopen dagen het leven gekost aan 400 mensen... meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Er is onrust ontstaan onder het korps commandotroepen troepen na verklaringen van commando Marco Kroon... over het doden van een Afghaan in 2007...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 En het Oudere Fonds en andere organisaties adviseren ouderen... om zich goed voor te bereiden op de vrieskou die wordt verwacht. Ook adviseren ze de omgeving... om extra goed op de oudere buren en familieleden te letten. Veel ouderen hebben moeite hun lichaamstemperatuur op peil te houden. De adviezen zijn bijvoorbeeld om de kachel wat hoger te zetten. Langs de lijn en opstreken... Briljant advies, zeg ik. Wat Nederland in Susanne Schulting een Olympisch sprookje dat uitkwam... Zuid-Korea heeft ook zo'n onwaarschijnlijk mooi verhaal. Het is een land zonder curling-historie... maar een club van vijf vriendinnen brengt daar nu verandering in. De Zuid-Koreaanse dames stunt al eerder tegen curling-grootmachten als Zweden. Vandaag stond de ploeg zomaar in de halve finale tegen Japan. Dat klinkt leuk, hè? Waarheen leidt de weg? Maar dan in het Koreaans. Nou, de weg leidt in dit geval over het Olympic Park Gangneung. ...waar het behoorlijk druk is en allemaal mensen nog aan het recreëren zijn... ...naar het curlingcentrum. En dat is niet alleen mijn weg, nee, dat is de weg van een heleboel Koreanen. Want deze halve finale, Zuid-Korea tegen Japan... dat moet hem gaan worden voor de Garlic Girls, zoals ze we wel worden genoemd. Uh. Yes, correct. We are een big fan of the Garlic Girls. Can you tell me why they call them the Garlic Girls? Uh, the Garlic is the famous food in the u Where the team Kim... Ze komen uit een plaatje dat bekend staat: soms een knoflookproductie. En dat is misschien ook wat tekenend voor hun band. Het is geen team dat is samengesteld speciaal voor het curlen. Nee, het zijn twee zussen en de rest van het team. Het zijn allemaal vriendinnen van school. Ja, ze dezelfde school. women high school. Dus ze elkaar. Toevallig was er in dat plaatje een curlingbaan. En ze besloten zich erop te storten. Yes, they failed to... Went Sochi Het eerste succes was dat de ploeg zich wist te plaatsen voor de Spelen van Sochi. Maar daar deden ze eigenlijk gewoon voor spek en bonen mee. Derde van onder werden ze, er werd veel verloren. Maar daarna besloten ze er echt voor te gaan. De to come to Pyeongchang 2018. Er werd hard getraind. Just hard, hard, hard, hard. Practice. Met de spelen in Korea in het vooruitzicht. Again, again, again. And they got a good performance, skill, and everything. En zo werden ze beter en beter. Ladies and gentlemen, welcome to the semifinal session. Please welcome the competing teams led in by Cheetah Day. Nog zo'n mooi verhaal. Ze hebben allemaal een bijnaam. Uh, er zit hier iemand op de tribune uit Amerika, maar die woont al een tijdje hier in Korea. Hoe zit dat met die bijnamen? By, by its food. I, I... Oh ja, ze hebben allemaal een ontbijtnaam gekregen. De een heet steak, en de ander pancakes. En dan is er nog één die verwijst naar een gebakken eitje. Ja, yeah, for sunny side up eggs. En de reden daarvoor is dat ze allemaal Kim van achter heten: Kim Kim jong ze worden wel de assenpoester van de Olympische Spelen genoemd. En ze vieren successen... Tijdens dit Olympische toernooi werden de nummers 1, 2, 4 en 5 van de wereld allemaal verslagen en dan vind je jezelf dus terug in een halve finale tegen Japan. Yes, there's a big hype here. We've been reading about it a lot recently. Yeah. Inmiddels neemt de curling hype in Korea grootse vormen aan. Zie je filmpjes op YouTube van mensen die zo'n robotstofzuiger hebben die laten ze door de kamer gaan en dan lopen ze er met een bezem voor terwijl ze die mooie curling kreten slaken wordt er gedroomd hier op de tribune van nog meer succes. We hope to win today. Time to get win. Ja. Korea lijkt een comfortabel voorsprong te hebben genomen. Al na het eerste end staat het 3-0 en dat gat dat blijft zo'n beetje bestaan. Maar dan, in de voorlaatste end slaat Japan ons nog toe en is het gaatje nog maar één punt. Hoort uiteindelijk Joris van den Berg een thriller van een ongekende spanning. De spanning kroop erop bij Eun Jung Kim. En ze is het hele toernooi accuraat En bijna niet te slopen onder druk. Maar ze maakte in het... Tiende end een fout met haar laatste steen. Die speelde ze te hard. En daardoor ging de voorsprong helemaal verloren. Het was 7-3, het werd 7-6. En toen kwam Japan op 7-7. En toen kwam er een extra end, een elfde end. En in een hal waarin het continu spook met allerlei herrie... werd het in een keer dood en doodstil. En dan komt het aan op die ene allerlaatste steen. Oh, echt, echt schitterend. Al, iedereen wil het hier. Ze houden van die meiden. Maar je weet ook hoe meedogenloos het Zuid-Koreaanse publiek kan zijn. Het kan in één keer omslaan in haat. Het verwachtingspatroon. Ze willen dat Zuid-Korea goud pakt. En als dat niet lukt in een situatie waarin het voor de hand ligt. en dat kan ook al in de halve finale zijn. Ja. Dan kan het in één keer helemaal anders verlopen met de liefde. En die druk voelde ze natuurlijk. En zeker na die gemiste steen in dat tiende end zat er ontzakelijk veel druk op. Maar ze deed het zo mooi. Ze liet die rode steen zo prachtig naar het midden dwarrelen. Een tikje tegen de gele Japanse steen aan. Het midden werd bereikt. 8-7. Zuid-Korea, de Garlic Girls naar de finale. Hoor die is in die zaal. Mensen staan op de stoelen, mensen staan op de banken. Ik zie mensen die daadwerkelijk de ogen, de betraande ogen drogen. Wat een kip. Het gaat echt over curling. We gaan hier verder praten over die geweldige sport te doen met twee mannen uit de Nederlandse curlingploeg. Jaap van Dorp en Carlo Glasbergen zijn de vaandeldragers van het Nederlandse curling. Beiden maken ze deel uit van een nationale ploeg die eind vorig jaar dicht bij de Olympische kwalificatie was. Vorig jaar was Nederland ook weer van de partij op het WK voor het eerst in 20 jaar. Dit is Carlo Glasbergen, de lead player, 26 years old. Glasbergen werd tijdens dat WK in Canada onderscheiden met de Collie Campbell Memorial Award. Yep. Beide curlers bedrijven hun sport naast hun dagelijkse bestaan als technisch-natuurkundige en data-analyst. We don't really get funding for that. We get our practice eyes paid for by the association because they don't have a lot of money either. Ja, van Dorp is de skip van Oranje en viert komende zondag zijn 28e verjaardag. Carlo Glasberger komt eveneens uit 1990, maar hij moet nog drie maandjes wachten op zijn feestje. Mannen, welkom. Zitten jullie al uh, elke dag eigenlijk te kijken zo van... oh, oh, oh, wat waren we er dichtbij? wat hadden hier uh, ook moeten zijn in uh, Zuid-Korea? Of... Ja, nou, het is natuurlijk wel jammer dat we het niet gehaald hebben. Uh, ja, dat is iets waar we heel lang naartoe hebben gewerkt. Uh, we hebben eigenlijk ons 2009 al ons doel gesteld... om uh, ook echt op 2018 op de Spelen te staan. Uh, dus daar hebben we gewoon heel lang uh, alles voor gedaan. Uh, dus het is gewoon heel jammer dat het niet gelukt is. Maar dat betekent niet dat we... Niet kunnen genieten van de mooie curling die uh, op de Olympische spelen plaatsvindt. Jullie hebben alles gezien, neem ik aan? Nou, niet alles, want uh, die wedstrijden zijn natuurlijk s'nachts. Dus, uh... Nou, en dan ga je toch even je bed uit en dan kijk je toch straks. Nou, we moeten ook gewoon tussendoor werken en vooral heel veel zelf trainen. Dus uh, ja, dat uh, doen we eigenlijk niet. Uh, maar zeker s ochtends de wedstrijden en uh, smiddags toch uh, stiekem even een extra schermpje aanzetten tijdens het werk om uh, een wedstrijdje mee te pikken. Ja, wat, wat is dan waar jullie van genieten? Wat is uh, een geluksmoment als je zit te kijken? Um, ja, het mooie aan de sport is eigenlijk dat er heel veel uh, dingen zijn... waar je goed om moet zijn om echt uh, als team goed te kunnen presteren in de curling sport, hè. Je, je hebt het fysieke gedeelte, het is best wel zwaar het vegen. Uh, kracht, uithoudingsvermogen. Het ziet er niet zo zwaar uit hoor, Dat vegen. Uh, ne, nou, het is best wel zwaar. Uh, en uh, ja, het gaat er echt om dat je veel mogelijk kracht ook op die bezem uitoefent... om zoveel mogelijk effect te hebben. Uh, en daarnaast uh, doe je het heel veel tijdens een wedstrijd. Zo'n wedstrijd duurt ongeveer 2,5 uur. Nou, je speelt 10 ends. Uh, en dan moet je, uh, ik bijvoorbeeld speel dan, uh, veeg dan zes stenen per end. Uh, dus dat is uh, echt zwaar. En je moet dan ook nog vervolgens het mentale vermogen hebben om je uh, goed te concentreren en vervolgens je steen te kunnen gooien. Uh, dus dat is zeker een groot aspect. Maar ook bijvoorbeeld het teamwork, uh, de communicatie, de tactiek. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen waar je aan moet werken om een goede keurlid te zijn. En als dat allemaal samenkomt en dat valt allemaal op een goede plek. En zo'n team uh, presteert dan uh, op dat moment dat het moet, dat is natuurlijk super mooi om te zien. Ja, en dat is het ook wauw. Dan zit je echt ook uh, genietend te kijken. Ja, als je het goed ziet gaan. Ja, zeker. Als je die, uh, ja, de mooie teamshots zeg maar, die, die communicatie en uh, waar je dat allemaal in nodig hebt, dat zijn de mooiste stenen om te zien. Ja. Is is het niveau hoog tijdens deze spelen? <kwijnt> ja, zeker. Het niveau is echt enorm hoog. Uh, ik denk dat uh, de verrassingen die eruit komen, uh, zeker laten zien dat uh, het veld eigenlijk heel erg gelijk is. Dus uh, iedereen had van tevoren wel verwacht... dat Canada zeker medailles zou gaan halen, al dan niet goud. En uh, ja, ze staan nu uh, met lege handen. Hè. En uh, dat, dat geeft maar eens aan dat de andere teams ook echt enorm gegroeid zijn... en dat het speelveld gewoon enorm gelijk is. Komt het ook door die... Uh... Canadese coaches, want volgens mij heeft elk topland, jullie ook, hè, een, een Canadese coach? Nou, valt wel mee. Uh, er zijn er een aantal. Wij, uh, wij zijn heel erg blij met onze coach. Uh, die is toevallig uh, naar Nederland gekomen uh, omdat ze uh, hier een man ontmoet heeft. Maar um, ja, die is uh, verder met ons uh, ontzettend hard gaan trainen. En, uh, Hoe hard uh, trainen uh, jullie? Uh, nou, we trainen ja, gemiddeld zeker 25 uh, uur per week. En uh, dat is eigenlijk vooral dan in de winter natuurlijk. Uh, dus dan trainen we eigenlijk meer en in de zomer iets minder. Want uh, dan hebben we geen ijs. Maar um, ja, we, we staan eigenlijk part-time uh, op de curlingbaan als werk. En uh, part-time uh, bij onze uh, eigen banen. Hoe, tra hoe train je dan ja, in de ik zomer? Dat wil je ook vragen. Ja, ja. Hoe train je in de zomer? Um, nou ja, Er zijn uh, heel veel dingen. Kracht, is inderdaad. Dus vooral het fysieke gedeelte is wat je in de zomer veel oppakt. Omdat je dat goed moet opbouwen. Zodat je in de... Het uh, winterseizoen geno genoeg vermogen hebt. omdat je dan heel veel toernooien speelt en heel veel wedstrijden. En uh, uh, ja, dat, wat ik zeg, hè, dan moet je aankunnen. En vervolgens, ja, als je fysiek fit bent, dan ben je mentaal ook fitter. Uh, en dat is gewoon iets wat heel belangrijk is. Uh, en wordt ook steeds belangrijker in deze sport. Dus uh, dat is. Ja, vooral in de zomer is, uh, is, is dat een aandachtspunt. Uh, maar in de winter ook uh, zeker heel veel. Ja, als je dit toernooi in Pyeongchang vergelijkt met het vier jaar geleden in Sochi, zie je dan verschillen? Uh, ja, ik denk het wel. Um, je ziet echt uh, ja, enorme stappen in, uh, in de tactiek, denk ik ook. En, en de, de executie, dus het echt ja, het maken van de stenen. Uh, ik denk dat uh, qua percentages, als je het vergelijkt, daar nou, heb ik niet naar gekeken. Maar ik heb het idee dat er uh, ook zeker veel meer stenen gemaakt worden. Het niveau ligt gewoon hoger. Ja, de sport ja, heeft zeker. zich ontwikkeld. Ja, inderdaad. Ja. En uh, ja, je zag uh, op dat moment dat er ook nog uh, ja, eigenlijk ontwikkelingen bezig waren met betrekking tot bijvoorbeeld de bezems. Dat er ja, echt nog gezocht werd naar technieken om, om da daarin te verbeteren... in het vegen en, uh, en ja, echt de precisie van waar je die stenen kan plaatsen. En uh, dat teams daar nu echt een stuk verder in zijn... en, en echt heel precies kunnen zijn daarin. Schaken jullie ook? Uh, vroeger wel geschaakt, maar uh, tegenwoordig uh, doen we dat alleen op het ijs nog. Uh. Want het is ook een beetje schaken, hè? Ja, je zeker. moet echt wel een paar, paar zetten fruit denken, toch? Ja, ja, dus van tevoren maak je eigenlijk zelfs een heel plan voor de hele wedstrijd. En per end, per ronde, bepaal je ook nog wat willen we nu eigenlijk uit deze ronde halen. En eh, ja, zelfs per steen kijk je dan nog een aantal stenen vooruit. Wat is de situatie nu en waar willen we uiteindelijk terechtkomen? Hmm. Ook nieuw, doping. Een Russische ja. curler moest zijn medaille inleveren. Hoe uniek is dat? Um, ja, het is wat het is. Kijk, uh, voor ons is dat uh, ja, heeft ja niet zoveel zin om daar eigenlijk iets over te zeggen. Oh. Was, het, was het de eerste nou ja, keer dat er een um, ja, doping is? Uh. Weet ik niet uit mijn hoofd eigenlijk. Nee. Oh, is dit echt een no-go? Mogen we hier niets over vragen? Nou ja, liever niet. Uh, voor ons ja. is het eigenlijk... Uh, ja, het heeft niet echt nut om hier uh, opmerkingen over okay, te maken. Oké, maar he, wat ik wil afvragen is, helpt het in deze sport? Ja, wie weet. Ja, wie ja het is wat het direct. is, ja. Maar waar zou dus, het in kunnen helpen dan? Fysiek of in concentratie of... Ja, van alles zou kunnen... Nou ja, kijk, het is... Uh, ja, net als eigenlijk bij andere sporten. Waarom zou je bij een andere sport doping gebruiken? Maar ja, kijk, uh, ja, als volgens... ik gewicht even bent, dan weet ik het wel. Maar... Nou, ja, als je wielrenner bent, dan kan je uithoudingsvermogen uh, groter maken. Ja, zo kan ja. je van allerlei dingen bedenken. Ik ja, kan van alles bedenken, maar... Voor, ja, wij weten het ook niet, dus... Uh, ja. nee. nee. Wat Wij gebruiken toch? in ieder geval geen doop. Ja, daar vragen we niet nee. eens naar. Nee, dat nee. Zo, hoeven we. nou ook weer niet. Nee. Is er dit jaar meer aandacht voor jullie sport in Nederland dan anders? Ja, de dat denk ik wel. Ik denk uh, dat is ook zeker heel mooi. Ik denk uh, zeker ook nou, wel onze prestaties. Maar ook uh, uh, natuurlijk rond de Olympische Spelen helemaal. Maar ik denk ook uh, ja, dat is heel mooi. En uh, ja, het curling is gewoon een hele mooie sport. Die ook zeker die aandacht verdient. En uh, ja, wat ik, ik zei, het is een hele mooie sport waar je heel veel bij komt kijken. En eigenlijk zou iedereen in Nederland een keer aanraken moeten komen met curling. Dus dan zijn jullie ja. natuurlijk ook ontzettend blij met die curling quiz. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het ja. is, uh, ja, misschien hebben mensen daar meningen over. De ene vindt het leuk, de ander niet. Ja, wat vinden jullie en, ervan? Ja, ik vind het ontzettend leuk. Uh, ik bedoel, uh, Het is ook een, een goede manier om te zien dat uh, ja, als mensen die curling proberen... want we kijken dan natuurlijk wel echt naar het curling gedeelte. Ook naar de quizvragen natuurlijk en hoe het allemaal gepresenteerd wordt. Dat is ontzettend leuk. Maar uh, ja, vooral dat je ziet dat mensen die eigenlijk niet al twintig jaar aan curling doen... hoe die dan een steen gooien. En uh, dat het toch wel even wat pittiger is ja. dan uh, hoe het eruit ziet op uh, tv bij de Olympische Spelen. Ja, wat je het moet zien is dat wij eigenlijk... Ja, wij doen het ook omdat wij een enorme passie hebben voor de sport. Hè? Omdat curling gewoon een ontzettend mooie sport vinden En om die passie te delen met mensen. En uh, om andere mensen ook te zien dat die die passie ook hebben. Dat is fantastisch. Ja. Hm. Jullie hebben nu de Olympische Spelen niet gehaald. Welk toernooi zit er wel voor jullie aan te komen nu? Ja, het wereldkampioenschap uh, in, begin, is begin april in Las Vegas. Las Vegas, dat is de woestijn? Ja, dat klopt. Ja, dat is niet uh, per se waar je aan denkt hè, bij een wintersport. Uh, maar dat is waar het wordt gehouden. En ik denk, uh, nou ja, uh, Amerika staat nu ook in de finale van de Olympische Spelen. Dus uh, hopelijk is daar ook veel enthousiasme voor. En uh, nou, ik denk, uh, ja, we zitten toch weer bij de beste dertien landen van de wereld. En uh, ja, ik kijk er enorm naar uit om daar uh, ons uh, best te doen, om daar uh, goed te presteren. Dan op weg naar de volgende Olympische Spelen, toch? Je hebt een leeftijd om minimaal nog vier jaar door te gaan... Ja, wellicht. Dat is wel uh, waar wij voor gaan. Uh, uh, zeker weten. Dus uh, daar gaan we voor. We gaan nu wel eerst uh, ons voorbereiden op uh, het WK. waarin Las Vegas dat zegt, de eerste stap. En uh, daar gaan we gewoon uh, zo hoog mogelijk eindigen. Dank jullie wel. Ja, van Dorp en uh, Carlo Glasbergen. Veel Dank succes. Dank je. Morgen komt Sven Kramer in actie op het slotonderdeel, de Mass Start. Vanmiddag al reed Kramer zijn trainingswordjes in de Olympic Oval. Kramer raakte tijdens de training aan de praat met Jorrit Bergsma... de man die hem vorige week rond het matchfishing-verhaal... nog wegzette als onrustoker. En nog iets bijzonders, Kramer reed op andere schaatsen. Morgen zal hij voor het eerst in zijn carrière op een ander type ijsers rijden. En dat in de wedstrijd die hij niet gewend is om te rijden. Ja, klopt. Zeker, zeker. Maar dat is denk ik ook alweer het, uh, het mooie ervan. Voor mij althans. En uh, ja, ik heb er wel echt wel best wel zin in. Je hebt wel nationaal gereden, hè? met een wat kleiner groepje. Hoe, uh, wat denk jij, dat, jij te wachten staat? dat jou te wachten staat? Ik denk dat er... Uh... Kijk, ten eerste moet ik nog in de finale komen. Hè? Dus ik moet hier nog rijden en punten halen. En dat heb ik nog nooit gedaan. Um, dus uh, dat is al moeilijk genoeg, denk ik. En, alhoewel, er gaan 8 van de 12 door. En, dus dat, dat moet ik wel... Ik hoop dat het dat goed gaat en dan in de finale kan veel gebeuren. Ja, maar is het dan hopen? Je jij, jij gaat er niet de wedstrijd in met hopen. Wat, wat is het plan in die halve finale? Nou, het plan in die finale is gewoon natuurlijk zo snel mogelijk punten sprokkelen en dan uh, klaar. Kracht sparen voor de finale? Ja. Wat is het nou voor nummer? Sommige mensen noemen het een circusnummer. Wat vind jij? Maar daar denk ik wel dat je het nummer tekort mee doet en ook de eventuele winnaar straks. En uh, je ziet gewoon dat er internationaal hoog aangeschreven staat. Zeker hier in Korea natuurlijk. Bij jou? Ja, je, ik maak geen geheim van dat mijn uh, individuele afstanden prioriteit nummer één zijn. Maar uh, ja, als ik er dan toch ben. En uh, ik vind het echt leuk. Ik vind het echt leuk om te doen. Maar als het nou uh, goed uitpakt hè, en het wordt een uh, medaille. Hoeveel, hoeveel waarde uh, moet men daar dan aan hechten? Ja, uiteindelijk gaat het erom hoeveel waarde ik er dan echt. En uh, wat voor gevoel ik erbij heb. En uh, ik zal er net zo blij mee zijn. Je stond juist op het ijs, ging eraf. Je kwam met blauwe ijzers terug. Hoe zit dat? Nou, als je goed hebt opgelet, ging ik er ook met blauwe op. Ah, nou ja. Maar goed, je had blauwe ijzers. Ja. ja. En dat is een verandering van wat, wat ijs. Wat zit daarachter? Nou, dat zit achter waar ik eigenlijk het hele jaar al een beetje mee bezig ben. Uh, Viking heeft nieuwe buizen. De blauwe sapphires. Sapier. En um, ik heb heel erg getwijfeld uh, afgelopen. Nou, niet veel getwijfeld, maar ik heb vaak geprobeerd. En, uh, ze bevallen heel erg goed. Maar ik weet natuurlijk wat ik op die andere heb, heb gereden. Dus je hebt het op de individuele nummers niet aangedurfd en morgen dan wel? Nou, nee, dat heeft niemand durven te maken. Dit, dit, is, dit wist ik sowieso al. Omdat ze hebben gewoon betere eigenschappen in de bochten. En er liggen hier zulke gigantische krappe bochten. We rijden niet op de wedstrijdbaan zoals met een uh, individuele wedstrijd. We rijden echt langs het, langs het beton. Ja, en dan vind ik dat, dat je daar ander materiaal voor moet hebben. Uh, Joris Bergsma reed zojuist ook in de training. Je reed even achter hem. En jullie waren ook nog even druk aan het praten. Waar ging dat over? over dat hij, uh, dat hij uh, dinsdag meteen weer aan de bak moet, waarschijnlijk, over natuurreis. Is de strijd bij Elbegraven? Ja, nou ja, weet je, kijk, uh, ik snap natuurlijk wel dat het van buitenaf... Uh, wordt het natuurlijk altijd heel erg groot gemaakt. En alles wordt groot gemaakt op de Olympische Spelen. En, uh, alles, is, en alles staat onder hele grote druk. En uh, er worden sommige dingen, sommige dingen worden gedaan, sommige dingen worden gezegd... in het hees van de strijd, met veel emotie. En dat is niet altijd fijn om te doen, ook niet om te horen... En uiteindelijk houdt iedereen van de sport. En eh, daarvoor, daarvoor zijn we hier. En ja, soms, uh, soms uh, gaat het even hard. Maar ja, het is al in de game. Al dus Sven Kramer, morgen op Nieuwe Buizen. Morgen is het dus eindelijk de beurt aan de schaatsers... die in actie komen bij de Maastart. Kramer dus en Koen Verweij doen het bij de mannen. Irene Schouten en Anouk van der Weijden bij de vrouwen. Maar de eerste Nederlandse die in actie komt is snowboardster Michelle Dekker. En dat doet ze op de parallelle reuzenslalom. De kwalificaties voor de finales beginnen over een uurtje of twee. En Dekker verwacht veel van zichzelf. Ik verwacht wel dat ik in ieder geval de finales in kom. En dan ja, hoop ik natuurlijk door te stromen de volgende rondes in. Dat zou wel, dat zou wel, ja, dat zou wel top zijn. met Make It Better. Groningen en NAC hebben vanavond met 1-1 gelijk gespeeld. Groningen leek eindelijk weer eens te winnen... maar in de slotfase kwam NAC alsnog op gelijke hoogte. Groningen zit in de hoek waar de klappen vallen... en de late tegentreffer is een nieuwe tegenvaller. Ook voor trainer Ernst Faber. Het is doodzonde omdat je een moeizame eerste helft... waar we het zoeken aan balbezit... Uh, hebben zij wel veel de bal, maar vooral op eigen helft... Heel stoordig balverlies. Dan kom je de twee altijd beter in. En, en uh, na het doelpunt uh, 1-0 ja, dan heb je eigenlijk uh, een periode waarin je de genadeklap kunt uitdelen. Kijk krijg je een geweldige kans. Uh, Doan, wat, wat ballen op de latpaal, et cetera. Ja, dan moet je het afmaken en dan, dan hoop je het uit te kunnen spelen. En nou goed, keer staan we even niet in de organisatie en in informatie... die we normaal wel hebben verdedigend. En dan maken zij de 1-1. Dat is jammer. Bist je de neiging na de wedstrijd om alles even in elkaar te trappen in de kleedkamer? Nou goed, 15 jaar geleden had ik het gedaan. Nu heb ik het redelijk onder controle, moet ik zeggen. Maar kijk, uiteindelijk is de jongens ook zitten die werken hard. Die doen nog alles voor uh, de trainerweek heel goed. Iedereen was positief. Iedereen. Uh, ook de teleurstelling is groot. Want ja, we hebben weer de kans gehad om het af te maken. En helaas hebben we dat weer nagelaten. Ja, dan is de teleurstelling groot. Maar ik denk dat je ook snel moet doorschakelen naar volgende week. Um, elke week hebben we weer die 100% kansen. Nou, Zolang die er blijven bestaan, ga ik wedstrijden kunnen winnen. Alleen moeten zorgen dat we weer de 0 gaan houden. Hoe groot is jouw geloof nog dat het niet doormodderen wordt dit seizoen? Nee, ik zie te veel goede dingen in ons spel. De tweede helft ook, Naar de 1-0, dan kun je doordrukken. Dan ga je wat hogere tempo spelen. Dan krijg je wat meer mensen vrij via de flanken. Ja, dan moet je het gewoon afmaken. Het nou, dat, dat zit er dicht tegenaan. Het is meer zorgen dat iedereen daarbij houdt, Dat iedereen als een team blijft functioneren. Ja, dicht tegenaan. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik, ik, ik, ik train ook heel de week. En daarin uh, gaat het te goed om, uh, om dat niet in de wedstrijden straks uh, terug te zien. Nak nou, kwam dus in de slotfase pas op gelijke hoogte. Volgens de trainer van Nak was het meer dan terecht. Als je het bal ziet, van vandaag ziet en een uitwedstrijd met onze jonge ploeg uh, weer... Uh, 60%, uh, goede kansen gehad, uh, beste kansen gehad. Uh, de kansenverhouding was zeker een evenwicht, maar wij hebben wel de beste kansen gehad. Als je ziet als je Pong één op één, tweede helft uh, op de keeper af, uh, als hij die maakt, dan loopt het hele stadion hier leeg. Dus uh, ik vind wat dat betreft het uh, liefst blij met een punt, omdat we om het einde maken. Maar hier zat wel meer in. Toch hebben zij ook drie keer paal of lat geraakt. Hè? Ja, ik zeg, de kansenverhouding is ook een evenwicht. Wij hebben ook op de lat geschoten. We hebben op één op één gezeten in een uitwedstrijd. Dus dat was zeker een evenwicht. Maar toch had ik het gevoel... Ja, het gaat allemaal om momenten pakken, momenten nemen. Ja goed, en op het juiste moment hebben wij die niet genomen. Dat vind ik wel balen. Want anders kan je hier ook gewoon winnen. Hebben jullie wel de juiste spirit getoond de hele wedstrijd? Naar jouw zin? Ja, zeker. Maar ik, daar ik, misschien, ik, ik druk me soms wel eens raar uit na een wedstrijd... en als ik dan, dan twee keer over nadenk want ik had het over opgeven. Wij, mijn spelers willen niet opgeven. Ik wil er eigenlijk mee zeggen, wij kunnen ons niet permitteren... om aan 85% te spelen. Wij hebben altijd 100 nodig om resultaten te spelen. Vandaag hebben mijn spelers dat gedaan, ook mijn invalders. Dus, en dan kan je altijd resultaten halen. Zij de trainer van NAC, Stijn Vreven. Er is ook in de Eerste Divisie nog gespeeld. NEC tegen Fortuna Sittard, dat is ook een topper. En daar ook dezelfde eindstand als in Groningen, 1-1. Dus verandert er niet veel in de uitslag. NEC blijft tweede, Fortuna derde. Jong Ajax is de koploper, maar die spelen maandag pas. Komen maandag pas in actie, maar zoals u weet... kunnen die niet promoveren naar de Eredivisie. En daarmee zijn we er door. Arno, hoe vond je het? Ja, ik uh, vond het fantastisch, uh, Thijs, nee. om samen met jou hier te mogen, te mogen zitten. Dat is bijzonder. Nee, het was een, nee, avond. Het was een uh, spannende avond. Maar normaal en, uh, ben je commentator en nu mocht je of moest je presenteren. Ik, uh, ik mocht presenteren, uh, dat ja. is het een beetje. Volgens mij ging het hartstikke goed. En uh, zondag? Ja, de, de, mij, PSV? ja, dat is wel beslissend voor deze competitie. Als PSV wint dan heb ik goede hoop dat ze kampioen worden. Ik ben PSV-sporter, ja. zeg het maar even bij. Als ze verliezen, is het ook echt gebeurd, Dan komt het niet meer goed, denk je niet? Nee, ik denk dat als ze verliezen, dan wordt het verschil... misschien twee punten met Ajax, dan heb ik er een hardhoofd ja. in. En Didrik, kom er maar in. Ja, de massastart, daar hebben we veel vragen over gekregen vandaag. Morgen staat dat nieuwe Olympische onderdeel dus op het programma... bij het schaatsen. Nog even heel kort, de massastart, het gaat dus tussen twaalf landen en het land dat met de meeste schaatsers aan de start verschijnt... wint goud, zo simpel is het. Um, als het goed is, heeft u eind januari allemaal een brief gekregen... met alle informatie. Alle Nederlanders van 18 jaar en ouder... worden om kwart over 11 verwacht in vertrekhal 2... bij gate C34 op Schiphol. Dan reizen we gezamenlijk naar Zuid-Korea. We hebben afgesproken om kwart voor tien lokale tijd bij de schaatshal... Uh, vlak voor de ingang. Gert van Beek uit Beeldhoven heeft de kaartjes... En dan moet het helemaal goed gaan komen. Het wereldrecord bij de massenstart, dat staat op naam van India. Die kwamen ooit met 1,2 miljoen mensen naar de wereldbekerwedstrijden in Hamar. Nou, of we dat gaan halen, dat weet ik niet. Maar als we geen mensen kwijtraken, dan moeten we kunnen meedoen om de medailles. Veel plezier allemaal, zei Diederik Smit. Morgen zijn we weer, dank jullie wel voor het luisteren en tot morgen. Zometeen Simone Wijmans met het oog. Dag. Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. In die binnenbaan, knikt een kind naar de starter. Ready, bam. Gore. Alle hoogtepunten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Ik dacht alleen maar, oké, okay, Diep gas geven, Diep gas geven. Beleef het op NPO 1-televisie en op NPO Radio 1. En wat een rustige klappen, wat een macht in zijn slag. Net elke dag... Radio Olympia. Ik zat er zo lekker in, ik kon gewoon elke bocht zo knokken. Rechtstreeks steeds vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Ja, 799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 Veel succes, netje 06. 18 plus, speelbewust. Enig die hermitage. Ik heb zoveel geleerd over de Gouden Eeuw. Bijvoorbeeld dat die bijgoochem van het Zaar Peter... voor een graapstaver een echte Rembrandt heeft gekocht. Dat moet je echt gaan zien, hoor. Laat je meeslepen door 9 Eeuwen Amsterdam in 9 minuten. Panorama Amsterdam. Een nieuwe multimediale voorstelling in de hermitage.